Levi van Eck met het NOS-journaal. Iedereen die Groot-Brittannië in wil moet voor vertrek een coronatest doen. Ook mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid is dat nodig... vanwege de verspreiding van de omicron variant van het coronavirus. De negatieve coronatest mag bij aankomst in Groot-Brittannië niet ouder zijn dan 48 uur. De nieuwe maatregel gaat dinsdag vroeg in... In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe zo'n 160 gevallen van een besmetting met de Omicron- variant gemeld. De GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van de boosterprik zonder afspraak. Dat besluit is genomen vanwege de grote verkeersdrukte die is ontstaan bij de locaties in Alphen aan de Rijn, Gouda en Leiden. Er werden vandaag ruim 2100 boosterprikken gezet bij mensen die geen afspraak hadden. Inmiddels hebben zich bij de GGD 6500 mensen gemeld... die willen helpen bij het zetten van zo'n boosterprik. Organisaties, mensen en bedrijven kunnen zich sinds gisteren melden... op een speciale site van de GGD. Max Verstappen heeft in de laatste bocht van de kwalificatie... voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië pole position verspeeld. Hij was op weg naar de snelste tijd, maar raakte in de laatste bocht de muur... en kwam niet meer over de streep. Zijn rivaal Lewis Hamilton start nu morgen van pole... Verstappen begint op plek 3. Hamilton en Verstappen strijden om de wereldtitel. In de Eredivisie wist PSV met 4-1 te winnen van FC Utrecht. Vorige week liet de club uit Eindhoven nog punten liggen tegen SC Heerenveen... dat u wel eindigde in een gelijkspel. PSV heeft nu twee punten minder dan koploper Ajax... dat donderdag al Willem 2 versloeg. Vitesse wist vanavond op overtuigende wijze met 6-1 te winnen van Cambuur... De wedstrijd heracles heraveen is zojuist begonnen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. En vooral in het noordoosten valt geruime tijd wat regen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen opnieuw grijs en af en toe een bui bij een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 10 years is your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the night walk with Mario Zandvoort. Are you at it? On CFM. Ja, een hele avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat betekent natuurlijk... het eerste uur het beste van dance, R&B... en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, geen party update. want ja, we zitten een beetje in een... Uh, ja, lockdown, hè. Ja, ik wil er zo min mogelijk over praten... want anders gaan mijn haren recht overeind staan. De uh, day before, hè. Morgen Sinterklaas. En dan is hij, uh, gaat hij weer terug... waar hij vandaan kwam. En dan is het tijd voor de kerstperiode. Gezelligheid op de radio en zeker ook... Uh, bij je thuis waarschijnlijk. En... En ik kreeg gisteren te horen dat ik niet meer mag kijken naar uh, de Mask-zingers. Want uh, bijna alle zingers heb ik bijna allemaal geraden. Ja, het is heel... Gisteravond, uh, ik had mijn twijfels... Ja, niet dat ik... Uh, ik vind het een beetje tijd speel. Maar ja, het gezin kijkt ernaar. Dus ja, moet je ook op de bank zitten natuurlijk. En ik had echt iets van... Ja, ik heb geen idee. Die vogelschrikker is echt... Uh, nou, en dat laatste stukje dat hij moest uh, praten. En uh, toen zei ik het. Mark-Marie. Nee, echt niet. Ja, en als je goed had opgeluisterd... Een beetje in dat liedje... wat aan het zingen was in die battle. Als je ernaar kijkt, natuurlijk, als je van houdt, dan denk je van wat een gelul. Kon je het toch echt duidelijk horen? Mark Marie, dat is die grappenmaker uh, die altijd op tv is. Tegenwoordig in die reclame, hè? En dan uh, zit hij op de bank en dan in ene uh, filmpje wat hij aan het wegdromen is uh, als een of andere gespierde man. En dan dat reclame van, uh, van een bepaald luchtje. Ja, ik mag niet meer kijken, want ik moet gewoon mijn mond houden. Zie je, we hebben zijn antwoord zaterdagavond, straks een tweede uurtje. De Global House met DJ Maus, al. En uh, vanavond heeft hij een beetje steen. Muziek meegenomen. Een beetje richting trance uh, aan. En uh, straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubzijde Italië met DJ Cabascelli. En ik heb alweer veel te veel gelul. Trouwens, in disco junkie met just the two of us, oude gouden klassieker in een dance jasje. En nu is de tijd voor softball en Nitron met all night long. Out van uh, Line Richie. On night bed, on the bed, on the bed, on the bed, on night. bed, night. Long. All night. All night long. On the barrel, on on on on on on on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 Blijf hier slapen. Er is een plekje in jouw kamer voor mijn ondergoed, mijn tandeborstel, luchtje en mijn lader, want ik slaap hier vast nog vaker. Ja, snelle en maan zijn met blijven slapen verantwoordelijk voor de hit die in 2021 in Nederland dit afgelopen jaar het meest beluisterd werd op Spotify. Het nummer had meer streams dan licenses van Olivia. Rodrigo en dat ons tweede eindigde, maar wereldwijd de populairste lied van het jaar op de streamingsdienst was. En ja, vandaar dat we hem ook moesten draaien. Snel en maand met blijven slapen en daarvoor hebben we shoes of shows met Love Tonight. En uh, ik uh, weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, Stromae was uh, in de kledingbusiness gegaan. En uh, ja, na zeven jaar afwezigheid keert hij terug op het podium. En de zanger geeft op 27 januari een concert in het AFAS Live in uh, Amsterdam. De 36 jarige Belgische muzikant uh, presenteert drie Europese awards, uh, avant première shows. Hij begint in Brussel en treedt daarna ook op in Parijs. Een aankondiging volgt op de onverwachte release van zijn single Santé in oktober. De zang kondigt eerder dit jaar aan dat hij deze zomer op een aantal festivals zou optreden. Maar ja, met dat gedoe met corona was het een beetje lastig. Hij was zeven jaar geleden, was het echt een topper. En toen had hij iets van, ik heb uh, mijn eigen gevonden in, uh, in de kledingbusiness. Nou, dat ging fantastisch. Maar ja, het ging weer een beetje kriebelen. Dus uh, zeven 20 februari zit dat in je agenda. Stromae terug op het podium. En ik heb nog meer slecht nieuws. Nou ja, Stromae is goed nieuws, maar... slecht nieuws, niet alleen maar corona, maar ook de Britse meidengroep Little Mix... gaat voorlopig uit elkaar. Barry Edwards, Lian, Pinnock en Jete Turrell... nemen na tien jaar voor onbepaalde tijd een pauze. Dan lieten ze afgelopen donderdag weten op Instagram. Dus ja, dat is een beetje jammer hè. TVM's antwoord, muziek. Nou, muziek natuurlijk aan je radio, gekluisterd. Onderweg zo, op te... Onderweg zo, een beetje met Jongens, doen dus nog twee biertjes. Dat helpt denk ik. Zo meteen Martin Eikin en Haley mee met How I Feel. Maar eerst die Ofaya met Up All Night. C F M. C -S -S -M. Oh, yeah. mm -hmm. This is not again. En uh, meneer Hugo de Jong, ja, uh, je moet ze de schuld geven... want zij zijn degene die het vertellen. Natuurlijk uh, heeft het kabinet daar natuurlijk de eind van in... maar hun mogen het rondvertellen, maar in verband met uh, het uh, hoge cijfergehalte... en uh, ja, de hoge opnames in het ziekenhuis hebt. En op de IC is er uh, voorlopig geen feest, geen festival. Je ziet gewoon verplicht thuis op de bank... Gelukkig heb je ons hier op CFM Zandvoort op de zaterdagavond. Tot middernacht met een lekker hits op de radio. Wat dacht je van Hoggle en Gumia Afrika met Morineta zometeen. Na deze van Sophie Tucker en John Smith met Sun Came Up. Seeing you clear.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 Centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Richard Scray, Dan is Disco Robin S. met Show Me Love. De 2021 Disco Rework. En daarvoor horen we een extra nummer 1 plaatje uit de Nightwalk 10. Huggle en uh, Gumbia Afrika met Morineta. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat is er uh, op nummer 1? Is er een verandering? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op 10 in The Nightwalk. 10. Derek Dawn en Jam Cook met uh, Back Tomorrow. Op 9. Return of the Jake met I'm in love with you. Samen met Melio. Op 8. Paul Blaisdell en Mr. J met Piano Live. Op 7. Junior Jack in de remix van David Peng. Ook een extra nummer 1 plaatje met Stupid Disco. Op 6. West End met Perfect. Op 5. Jake met Welcome to the People. Op 4. Evan McVigar. Ook een extra nummer 1 plaatje. Heeft er 1 week ingestaan op 1. Met Tell Me Something Good. Op 3. Mark Groove. Riverstar en Star B met Fire. Op 2 deze week Bob Claire met Save Our Soul. is ook een uh, rework uit de uh, oud-nummer van een paar jaar geleden. En deze week op 1, nog steeds op 1... Mark Knight, Darius Seriosen met de Get This Feeling. Uitsing uh, Prospect Park. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Die gaan we niet draaien, we gaan een nitty-gritty draaien. samen met Martin Horger met Want You. Je hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De dag voor, jawel, 5 december... We'll <laughs> And the free Samen met Jocelyn Brown met Belief in the Mark Knight Extended Remix. Vandaag, voor mooie muziek, van Craze Cherish met A Do It To It. Zie je, we hebben zijn een beetje splaag geblekt vandaag. Ik weet het niet, eh, of te veel bier of te weinig bier, maar hè. Eh, ja, het gaat goed komen. Zometeen is het tijd voor DJ Mouso met zijn Global house vibe. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs Italië, met DJ Cavaschelli. En uh, DJ Mauso, ik bereid, uh, bereid je pas voor. Het is behoorlijk stevig. Anders dan anders dat we van hem gewend zijn. Dus uh, het klinkt lekker, maar je moet ervan houden. Beetje richting trance gaat het. Dus uh, maar ik heb nog even muziek voor je. Wat dacht je van Woe en komen met Soul En Ik zeg tot zometeen na de break. I'm out, I'm out, I'm out